Manik Sampersen met het NOS-journaal. Een grote meerderheid van de Nederlanders is voor een algemeen vuurwerkverbod. Uit een peiling van onderzoeksbureau INO Research blijkt dat twee derde daar voorstander van is. Ze noemen de veiligheid voor mens en dier, de schadekosten en het milieu als argumenten daarvoor. Iets meer Nederlanders zijn voor een verbod op alleen knalvuurwerk en vuurpijlen. Volgens de onderzoekers is het opvallend dat ook veel PVV- en forumstemmers daarvoor zijn omdat die partijen daar zelf weinig voor voelen. Voor het eerst in 2015 is de leegstand van winkelpanden weer toegenomen. Ruim 7 staat leeg, meldt marktonderzoeker Locatus. Vorig jaar gingen 2700 winkels dicht. Vooral in de centra van grote steden nam de leegstand toe. De onderzoekers verwachten dat er dit jaar nog meer winkels leeg komen staan. Veiligheidsdeskundigen waarschuwen voor de gevaren van nieuwe duurzame energiebronnen in huizen. Volgens hen is de veiligheid rond nieuwe technieken als huisbatterijen en energieopslag in de vorm van waterstof niet op orde. Als bijvoorbeeld de brandweer niet weet welke installatie er in een huis aanwezig is, kan dat gevaarlijk zijn. De deskundigen willen betere regelgeving. De Braziliaanse minister van Cultuur is ontslagen... omdat hij in een promotiefilmpje nazi-minister Goebbels lijkt te citeren. De video gaat over een nationale kunstprijs. Op de achtergrond is een opera van Wagner te horen. Een van Hitlers favoriete stukken. De Braziliaanse minister zegt dat er niets mis is met zijn uitspraak... en dat het toevallig is gebeurd. Bijna 12.000 inwoners van de Duitse stad Düsseldorf moesten afgelopen avond plotseling een huis uit... nadat er eerder op de dag bij bouwwerkzaamheden een bom uit de Tweede Wereldoorlog was gevonden. De bom werd uiteindelijk om kwart over één vannacht onschadelijk gemaakt. Een paar uur later dan gepland, omdat sommige mensen weigerden hun huis te verlaten. Het weer. Vandaag komt de zon er af en toe bij, maar vooral in het Noordoosten trekken ook buien over. Het is wat frisser dan de afgelopen dagen, maximaal 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. De van de ANWB. De A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam is tussen Warmond en Noordwijkerhout afgesloten. Het heeft te maken met een spoedreparatie. Verkeer vanuit Den Haag naar Amsterdam kan omrijden over de A4. Tot zover de verkeersinformatie.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 Media.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 extra korting bereken je premie op anwb.nl/woonverzekering dames en heren Toebak leeft niet betrouwbaar maar wel origineel we gaan beginnen ik zeg, we gaan beginnen. We, zijn, we gaan beginnen. Here we are. Good morning. Toepak leeft op deze koude zaterdagmorgen. En wat zijn dit voor types? Nou, geen idee. En ik hoop echt dat je gaat genieten. Je gaat hier lekker achter de meiden aan. En het maakt geen plezier Oké. Okay. Achter de meiden aan. Achter de meiden aan. Wie is dat? Oh, is dat is Pieter juist? die hier ja. met is gegaan. Denk. Nee, nee, nee. nee. Ah. Dat was uh, Marielle in Faber die nogal... Uh, je kon nu tegen dat een of andere milieuactivist Lars, 12 jaar oud... die weet je, Greta Thunberg na oh, wilde doen. Oh, oh. Dus hij moest er iets over zeggen. Wat is het een karikaturen, Joke, Marlène Faber? Ja. Wat ziet ze er apart uit? Ja, maar ik denk... Uh, is echt... Je krijgt inderdaad gelijk alles over je heen. Maar je moet ook niet alles zeggen wat je denkt gewoon op internet. Nee. Denk er nou eens aan. Nou ja, goed, hij, hij, hij wordt natuurlijk beschuldigd dat hij ingezet werd door zijn vader. Die heeft daar weer profijt van dat hij daar iets over zegt... Maar Milieutoestand allemaal. Nou, je, je, je kan me van alles vertellen, maar jongeren... Nou. doen niet meer zo van zijn ouders een hoor. Dat kan je echt wel vergeten. Tegenwoordig. Da, da, is dat aan de goede kant dat ze iets aan het milieu doen... of dat ze gewoon toch lang blijven douchen... hun vuurwerk afsteken? Nee, maar gewoon en, uh, dat jij daar uh, iets moet gaan zeggen of doen... Dat doen jongeren niet zomaar meer. De nee, nee. vader heeft me er misschien dik voor betaald. Anders doen ze het niet. Oh, op die manier dat hij dus. Oh, okay, Doe dat het niet zomaar hoor. Dat gaan is nou, een handelaartje. Ik, ik wil best iets voor je doen, maar dat gaat je geld kosten, joh. Ik denk dat hij de jongen geïnspireerd is door die Greta Thunberg. Thunberg. Ja, waarschijnlijk. Die denkt ook. Hij, en door die echt... klimaatmars. En dat hij inderdaad denkt: van, ja, pa, ja, jij kan er wel uh, bijna klaar zijn, maar ik moet nog 60 jaar of 70. Dus wel bevlogen eigenlijk dus. Denk het wel. Ja, toch wel bevlogen. ja Je hebt ook wel gelijk. Als je een twaalfjarige iets op moet, ja, dat je iets moet gaan doen, dat doet hij heel vaak gewoon niet. Hè. Dat nee. Doet hij gewoon niet, nee. Dus, nou goed, de tweede Geta Thunberg is opgestaan. Iets minder uh, fanatiek, iets minder beangstigend als je haar zo ziet praat. <laughs> yes. Bij haar krijg ik altijd een beetje, oké, okay, rustig aan, rustig aan. Maar bij hem was het iets gemoeilijker. Dat is wel weer leuk. Ja, ik vind het oh. toch wel leuk als uh, jongeren zo uh, bevlogen zijn. Ja, dat is mooi. Ja. daar kom je vaak tegen. Ik heb het thuis. Ik heb er twee zitten die zo bevlogen zijn. Niet nee. Niet, nee, hè? Nee, niet. Nee, als jij aan hun zegt, we je even voor het klimaat wat doen? Want uh, dat wil ik graag, want ik... Uh, oh ja. Dan doen ze het niet, toch? Ik wil best iets doen, maar uh, ja, ik zeg, nou, je hoeft maar hele kleine dingen te doen. De deuren dicht. Ik ben wel heel blij dat je de buitendeur dicht doet. Dat ben ik wel heel blij. En graag op slot als je binnen bent en wij zijn er al. Ja, en ve verder ook zeggen, maar wat minder lang douchen, zou dat kunnen? Nou, daar heb ik echt hele lange discussies over gehad. Dat lukt ja, niet. het lukt niet. En soms wel twee keer op een dag? Nee, oh, dat zou kunnen, maar dan ben ik er denk ik niet, de nee. tweede keer. gelukkig maar, want dan <laughs> dat zit je op te spreken. Dat ze ochtends meteen ermee beginnen. Nee, dat doen ze niet. Daar heeft ze ook allemaal geen tijd voor gehoord. Ik merk het met mijn water joh. Mijn persoon die woont nu op zichzelf. ja gaat gewoon water gewoon echt, over? Je hebt gewoon 30 kuub minder. Zo. Ja, dus dat is best wel behoorlijk. Ja, Ik denk dat wij het ook wel een beetje hebben. Hoor. Als we straks op zichzelf gaan, dat we water overhouden. Ja. Nou goed, ik ga binnen voor de hyperloop. Zoals de hypernee, dat is die buis met vervoersmiddelen. Maar oh ja, dat je, dat je douchewater her kan gebruiken voor het toilet doorspoelen. Daar ga ik op inzetten. Ja, dus, maar het zijn wel lastige uh, uh, ingrepen, denk ik. Want je moet toch wel iets groots neerzetten om dat op te vangen. Ja, het is, echt, het is toch een hele grote koelkast. Is het. Ja, het is net zoiets als dat jij uh, bijvoorbeeld uh, van het gas af wil. Ja. En dat je dan uh, ook af en alles moet doen. Een, uh, een warmtebron ergens moet maken. Ja. Nou, ja, ja. goed, ik, ik, ik wil me laten informeren erover. Ik bedoel, het is de investering volgens mij wel waard. Maar goed, je begrijpt dat de stoelbak leeft. En daar zit ze weer. Wow, ja, de Radio girl zit er weer. Ja, gezellig hoor. Ja, gezellig. Weer. Tot de matine zitten hier tegen u aan te abonneren. Hier daar wat nieuwe muziek. En uh, ook hier is het natuurlijk uh, uh, uh, geschiedenis. Ja, natuurlijk weer wat dingen zitten lezen. Leuk.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 I'll be looking so far past the flashing lights. Finally wow. open my arms wide. Finally I let you inside. Finally made it past the end. So finally began. Where the pros, but cons come first. I've got a black belt in doubt. I get claustrophobic all these open doors around. Still, the pull's the hardest to ignore, never felt this light before. I took off my sunglasses and waited for the words so when we go out tonight. Wow, I'll be looking <laughs> so boy. far. vond ik ook, hoor. Ik heb hier woorden voor. Ja, ik zit echt... Ik geloof bijna Nee, ik vind het echt ook zo'n mooie plaatdingen. Ik kan er bij geen woorden van vinden om het te beschrijven. Goed, finally it begins. En jawel, na een week wachten... begint het radioprogramma gewoon weer. En dat is leuk. Zo, goedemorgen. Heb je er zin in? Ja hoor, ik heb er altijd zin in. Ik rijd deze kant op en ik denk welke plaats zou ik eruit rijden. We gaan over Aunele. Nou, dat soort dingen komt allemaal aan... Ja, dat merk je vanzelf allemaal weer. Goed, nog even meevoelen met André van Duins. Toch wel, ja ja, vervelend voor hem. Hij heeft natuurlijk uh, zijn vriend achter moeten gelaten, Martin uh, Elfrink. Die heeft uh, botkanker. En dus, hij uh, had onderzoek gedaan, had wat klachten. En uiteindelijk bleek dus dat het een vergevorderd stadion te zijn. En, uh, stadium. en dat hij dus eigenlijk niet meer uitzichtloos was. 55, hoor. Ja, dat, uh, ze hebben 17 jaar uh, samen doorgebracht. En dat waren zijn gelukkigste periode van zijn leven, zegt hij. Ja, nou ja het is uh, triest. Ik voel me ermee. Ik bedoel, uh, de man slaat zich altijd overal erheen. En dit is wel een van de zwaarste dingen die hij heeft meegemaakt. voor vertoonde hij zelf. Dus, uh, André van der. Hou je taaien, man. He. Nou goed, we kijken nog verder even de wereld in. Ik, ik zie dat je alweer uh, tussen de dieren zit. Ja, ik zie hier uh, een berichtje. Dat er uh, een, een man heeft had een kip. en die was doodgebeten door een hond. Ja. Waardoor haar veelbelovende mediacarrière brut ten einde kwam. Hoezo dan? <laughs> maar die, de kip heette Siegelinde. Uh, maar de eigenaar die vroeg in de eerste instantie schadevergoeding van 4000 euro aan Oeh. de eigenaar van de hond omdat hij zijn huisdier niet had aangeleend. Maar ja, had die man die kip wel aangeleend? Dat is de vraag. Ja? Maar het baasje van de hond geloofde niet... dat zijn dier een uh, beroemde kip had doodgebeten. En daarom stapte hij naar de rechter. En daarop kreeg de man in eerste instantie ongelijk. Dat was Siglinde, de filmkip. En niet een van de onbeduizende legkip. Maar desondanks heeft de rechter wel de schadevergoeding... Uh, verlaagd naar 307 euro. Omdat de kip vrijliep over een erf toen zij werd gedood. En uh, ja, de rechter vond dus wel dat de eigenaar van die uh, filmkip de hen beter had moeten beschermen tegen dit soort gevaar. Oh, wacht, is dat een kip of is dat een haan? Een kip. Oh, wel een kip. Oh, maar het mooie is dat mooi zet... wel weer dat een hogere rechter... hij yeah? is in hoger beroep gegaan... die besloot vrijdag het schadebedrag weer te verhogen. naar 615 euro. Dit zijn vegetarische en ja. niet vegetarische dingen bij elkaar. Ja, ik weet vrij. niet, maar de hen is dus in meerdere thuis... de televisieserie was verschenen. Yeah? En ze was goed getraind om voor de camera te verschijnen. En de specialiteit van de kip was om onzonderlijk lang te kunnen blijven zitten. Zelfs wanneer een auto op haar af kon rijden. Ja, maar wat dit is, eigenlijk als dit zou door worden gezet... en die, hij zou meer geld krijgen omdat die kip meer getraind is... dan zou het discriminatie zijn van andere kippen, hè? Hebben we dat wel alleen gehad? Ja, ja, ja. Bedoel, maar die waarvan die kip is, is die ene verdukken... kip beter? En waarvan is die ene mens beter dan... Nou, is hoger opgeleid. Ja. Ja, maar die doei. kip verdienen dus wel honderden euro's per dag op de set, hè? Voor ja, ik mensen. kan me voorstellen dat hij probeert. Maar dit, dit is er niet. Dit is een andere kip. Dit dat is geen kip. Is dat toch een haan? Ik niet. Ja, dit zou misschien wel een haan kunnen. Want dit, is een haan. dit is een haan, hoor. Dit is geen oh, kip. Ja. Jezus. Want de ja, ja, ja. hebben ze een verkeerde foto erbij geplakt bij het bericht. Ja. Nou, ze konden even niks te gauw vinden. Dan ja. uh, doen we gewoon maar even, kip, even een haan zieklinde. erbij. Armstiek Linde. Ja. Nou goed, ja, die, die is wel triest. Zoveel tijd in, in, je, in je kip gestoken ja. en dan wordt die platgereden. Dan zou ik hem ook voorlopig denk ik even binnenhouden. Dat ik hem niet zo, zo vrij rond laat lopen. Nee. Denk ik. nee. Dat is dat maar moet ja, je dat wel alle leren. Maar laten andere uh, mensen die proberen hun kip uh, te laten doorbreken. Ja. <laughs> laten die uh, but, but laten for... die gewaarschuwd zijn dat ze hun kip dus een beetje beter moeten ophokken. Ja. <laughs> lijkt me wel. Ik bedoel, je kan ook allerlei ziektes oplopen nog. Dan heb je ja, nog een kans ook dat van, nou goed, vandaag ook nog in de Telegraaf te lezen... rem op topbaan naar Valen. De ambtenaren die natuurlijk tegenwoordig... falen. bij de Belastingdienst... een aantal ambtenaren hebben, hebben daar natuurlijk werk verricht... dat niet helemaal door de beugel kon. Ah. En heel vaak worden die ambtenaren zeg maar daar weggehaald. En die worden dan ergens anders weer geplaatst. En uh, dan gaan ze langzaam kijken wat bij, bij diegene past. Maar hij blijft wel in de roulatie. Hij blijft wel werken. En kan dus op andere plekken ook gewoon weer... allerlei ellende uithalen. Niet goed functioneren. Daar gaan ze nu wat tegen doen. Ze gaan nu een soort test maken... Bij de ambtenaren en dan zeg maar, als je dan ergens niet zo goed functioneert, dan moet je eerst die test doen en dan kunnen ze inschatten of je nog ergens anders eh, wel oh. op zijn plek bent. Ja. Goh, wat een goed idee zeg! Daar ja. is je niet eerder op gekomen. Dat heet een proefperiode. Ja, heel goed. De ja, ambtenaren worden nog wel redelijk beschermd als ik zo allemaal lees dat hele stuk in de telegraaf. <laughs> nee, goed. Het plaatje wat ik gisteren hoorde: bij de wereldrijd door, ik moet het er ook, ik heb teruggezet, alles is niet helemaal compleet. Is Heler. En die hebben een leuk britpop op achtig soundje... Wat denk denken aan vervlogen tijd. My honest face. I can feel this on a Tuesday night. Langdradig. En lollig. Tobak leeft. Bach, hij is van de Heath Dancing on the Ceiling, of uh, meer van dat soort, best wel rock -roll platen. Nou ja, meer boerenrock was het. Hij was er even zat van, dat dacht ik zelf, ik ga iets anders maken. King in a one-horse town. Wat zeg je? King in a one-horse town. Oké. Okay. I know nothing about the horse. Oké, okay. nou oh, ik denk, vertel het gewoon maar. Ja. Yeah. Jij weet niks van een paard. Nee, ik heb ik Nee, je hebt er verder geen geld op gezet. Nee, daar mag ik niks over zeggen. Nou goed, wij, wijken af. Maar Goed, daarvoor nog een leuke plaat van de Inhaler. Dat is een bandje uit Engeland vandaan. Die hoorde je gisteren ook in de Wereldrijd Door. Elke plaatje. Lekker fijn plaatje. Doet echt denken aan de jaren. Ja, de, de, de, de zero's. Daar doet het een beetje aan denken. Het is een beetje terug van weg geweest. En uh, Inhaler, toen dacht ik van, hé, hey, dat doet me ook denken aan de Vals. Die had ook ooit een plaat met Inhaler. Oh, dat was ook fijne muziek, zeg. Dat, ja, dat duisteren. Of zwepende. Goed, dat draai ik nog wel een keer. Maar goed, waar waren we in Gosman bezig? Met het radioprogramma te maken. En ik wil je even informeren over alle muziek... die we net op de radio slingerden. Waar, maar raar. Ja. Dat wat is, dat wat is, dat heb ik jij nou weer gevonden dan? Zeg. Dat is een site met uh, uh, dingen die waar zijn, maar raar. Van Je gelooft het geloof Och, Je gelooft het gewoon echt niet. Ja, ja, nou, er uh, staan altijd wel leuke dingen yeah. in, vind ik zelf. Yeah, nou. En er is, er is een jongetje in, uh, in Hilversum, de Britse yeah. Oscar. Die runt een online stoepwinkeling tien jaar hè. Voor experts in Nederland. Ingezet door heeft, zijn vader of niet? Nou, nou, weet ik niet. Maar het is Oscars Little Sweet Shop En... Uh, hij geeft een rondleiding in zijn winkel... en dan zegt hij al wat voor snoepjes het heeft. En zijn vader helpt hem, maar hij zegt... we waren blij verrast toen Oscar met het idee kwam... en we begeleiden waar we kunnen bij dit leerzame project. En uh, samen met zijn zoon zit uh, Graham Hickman... met uh, regelmatig uh, achter de computer om bestellingen te verwerken. Want er schijnt een grote groep experts in een uh, heel te wonen. En vooral rond de kerstkoude er heel veel bestellingen binnen. Zelfs uit Den Haag. Nou ja, samen brengen ze gewoon alle snoepjes uh, weg. En... Uh, die, uh, weet die Oscar zelf, die eet die er niet zoveel van, want het gaat allemaal van zijn winst af. Okay. <laughs> dus hij oh, was echt een ondernemertje. Hij zegt al van, ik wil later businessman worden, zegt hij. Want ik hou van inkopen en verkopen en dan ben ik eigen baas. En uh, wie is bij Oscar Little's Sweet Shop de baas? Nou, zijn uh, vader zegt, ja Oscar natuurlijk, maar hij is een goede werkgever. Okay. En uh, hij kan nog niet zijn vaste baan op, zegt hij, pa, maar het zou mooi zijn... Maar ik kom graag fulltime werken voor Oscar als het zover is. <laughs> ja, ja, ja, Hij is gewoon heel trots op zijn vader, op zijn zoon. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat je gewoon een beetje... Maar het is altijd wel moeilijk om voor je eigen waar af te, te blijven. Ja, maar hij kan het goed, want het gaat anders ten koste van de winst. Want je denkt toch, nou, toch... Ja, die is toch wel lekker, even proberen. Oké, okay. ik oh, ja, hey, heb joh. hier nog iets anders. Maar kennis met Bazooka, misschien wel de zwaarste kat ter wereld. Hij is uh, vijf jaar oud, uh, had een baasje en die was een beetje dement. En die wist, heb ik hem nou eten gegeven of niet? Ik weet het eigenlijk niet. Dan geef hem nog maar een keer eten. En uiteindelijk was hij dus op een uh, gewicht gekomen van bijna 16 kilo. Helaas is zijn baasje overleden. Uh, en de bezoek is nu overgebracht naar een asielzoeker, uh, asielzoekercentrum, dat ik zeggen. Maar goed, bij een asiel. En daar uh, klaagt hij nog niet over uh, zijn nieuwe menu, want hij zal langzaam aan het afvallen. Maar je zet een foto bij het bericht dat je denkt van, wat the fuck, die is echt. Die is echt geëxplodeerd gewoon. Ja? Oh. 16 kilo. de? Nee, je begrijpt het al, dat soort rare dingen hier even bij komen. Straks uh, hebben wij onder andere Zandvoertse berichten naar de volgende plaats. Ik ken het niet, dat heet Georgia. En het heet Trail Seekers. De nieuwe serie, daar draaien we het nieuwe nummertje van Never Let You Go. nothing but time mooi. Nee, dus Zandvoortse berichten. Gingen. Ik dacht, jij meestal nog niet. Nee, nee, nee. Je nee, nee. Oh. Ja, zou iets mee moeten doen, zeggen dat zingen. Van ja, dat is best uh, wel aanmaat Enig. hoor. Enig. Ja. Enig gewoon. Zandvoortse berichten. Ja, wel. Precies op tijd om half negen, om half tien... doen we even een kleine greep uit die uh, Zandvoortse krant. Wat speelt er en wat uh, kan je allemaal verwachten hier op Zandvoort? Nou, onder andere schijnt dat de voorzitter van uh, de ondernemersvereniging... Peter Tromp... Is het, uh, die vindt het vreselijk als hij kijkt naar de gevels van de ondernemers hier in Zandvoort. Hij vindt ze lelijk, hij vindt ze schreeuwend met, uh, met al die re reclame-uitingen. Er zou gewoon een beter beleid moeten worden uh, bedacht om de ondernemers een beetje duidelijkheid te geven. Sommigen doen het hartstikke goed, zegt hij, maar sommigen hebben echt van die hele mooie muren met allerlei strepen erop gemaakt. Groen, geel, blauw, hij dus zegt, het ziet er gewoon niet uit. Ook terrassen worden veel te wijd uitgezet, daardoor. Mensen met kinderwagens soms gewoon helemaal niet langs kunnen. denk denken van, hoe hey, moet, oh, moet ik daar langs? Maar het is, het is een beetje naar een ratje toe. Hij vindt de 62 ondernemers in Zandvoort... moeten gewoon weer een beetje wat, uh, nou, wat structuur aangeboden krijgen. Ja, ik herinner me wel dat wij uh, bij de gemeente... hadden wij vroeger uh, de Welstandscommissie. Dat zat mevrouw Darnooin. Die heeft ze ook helaas al overleden. En, meerdere, ja? en die was altijd op te kijken of alles wel kon. Of huis ook wel uh, goed in het... Uh, in de verf stonden? In, ja, en of het allemaal wel netjes was en alles. Maar dat kunnen ze toch ook... Uh, daarbij misschien de nemen van... hoe zit het met uh, de welstand uh, van, van de winkels? Hoe, yeah. hoe oogt dat? Hoe uh, ziet het eruit? Ja, dat lijkt toch vrij ik, ik bedoel, het is ja. gewoon een kleine uitbreiding dan van. En dan ik, denk ik van nou... Ik, ik, ik stel voor, even snel, even met de koppen bij elkaar. Vooral in de Halterstraat en de Kerkstraat... schijnt het dan een beetje rommelig ja. te zijn. Misschien ja, dus staan, enige... staan ook weer vaak uh, panden leeg? Of niet? Is dat mm. ook nog weer? Of valt het mee? Nou ja, het, het ergste vind ik wel dus dat uh, Café Nuffe. Uh, nog steeds niet verkocht is. En dat is gewoon echt een, een, een gapend gat midden in de Hadraat. Ja, maar uh, ja, de, de winkels worden wel al wat meer gevuld, voor mijn gevoel. En aan het begin had je waar vroeger Jupiter was en uh, dat uh, plaza had je daar. Yeah. Jupiter Plaza, en dat is, wordt nu gebouwd. En de winkels beginnen volgens mij wel langzamerhand weer vol te zijn. Oh, hopelijk dat... van de zomer. Ja, natuurlijk. Hebben we hebben weer een bruisend hart. Oh, voor van de zomer, ik dacht ergens in mei of zo gebeurt er iets. Ik weet niet, dat Is, ja, van is de... er dan wat? Is er ja. nog wat ergens in begin mei? Dan zijn ze druk mee bezig. Ik weet niet, ja, allemaal. Ja, ja. Ik ja. Weet niet of die vergunningen rondkomen. En zo geloof ik. Hè. Met die stikstofuitstoot is het ook allemaal afwachten. Nou maar ja, we zullen gisteren... het wel zien of het gaat lukken. Gisteren waren ze op NPO1. Gisteren was uh, Ja, ik heb stukjes Jan gezien. Jan ja, vond Ik vond het wel heel leuk om te zien. Ja, al die oude beelden, altijd weer grappig er ook een vraagje. Die staat dus ook uh, op de site van de uh, Standort Courant. Yeah. Dat de Dus Grand Prix in de rap tempo nadert. Duh, dat weten we. Yeah. Maar in samenwerking met de website autosport.nl van plaatsgenoot Gerry Hoekstra. Willen, willen we als voorafje gaan terugblikken op leuke, eerdere ervaring van bezoekers aan een Nederlandse Grand Prix. Sta je bijvoorbeeld samen met Nelson Piquet Senior op de foto. Stond er een F1 bolide in jullie garage in de straat. Hebben tien leden bij jou in de tuin gekampeerd. Of heb je een ander bijzonder verhaal over wat je hebt meegemaakt. Stuur dan een e-mail naar infoautosport.nl met je contactgegevens en telefoonnummer. Dan nemen zij contact met je op. Nou, ik heb wel een leuk verhaal trouwens. Okay. Ik had mijn oom Martin. Dat is een uh, vriend van mijn ouders. En die, uh, die werkte voor Michelin. En toen kregen we kaarten. Uh, en de, toen kon ik naar de Grand Prix toe. Dus ik dacht, Dat nou, waren gewoon kaarten voor de Ja. Yeah. En ik vond het helemaal niks. Ik vond het eng. Ik vond het een hoop lawaai. Ik was een jaar of tien of zo. Oh, oh, Wachtjes dus tevrouwen zitten we niet op te wachten. Ik, ik ging in mijn he? eentje. Yeah. En toen ben ik gewoon weer uh, op een gegeven moment weggegaan. Want ik vond er niks aan. Dat <laughs> heb ik gewoon aan iemand hier een kaartje. Die zal van daar Oh, dit is een pitskaart. Jezus. Ja, dus uh, dat is toch een leuk verhaal? Dat dus is een leuk verhaal. Ik ja. denk niet dat ze dat verhaal willen horen. Dat Waarom je er niks aanvond. Ja, sorry. Kom op, we proberen het. was een heel meisje Nederlands. van tien. meisje ja. van tien komt. Ja, ik speelde toch. met poppen. Ja, wat deed je daar ook dan? Zeg net de kaart aan de verkeerde persoon gegeven. Nou, dat maar zou goed dat we dan ook gewoon in mijn eentje laten gaan. En zo. Dus dit is echt andere tijden. Gewoon ja, nog. zeker andere tijden. Nou, als we het toch over jonge mensen hebben, een actie, van, uh, actie voor Australië. Rover, Rover Bakker en uh, een, een dief Aartsbergen. Nee, grappig. Nee, dat is niet waar. Rover, die is zes jaar oud en die had branden gezien... in Australië op de televisie. Ik dacht, ja, wat is dat erg? En samen met zijn vriendje Floris Aartsberg... Die was zeven, uh, iets ouder. Dus uh, zijn ze gaan zingen bij Albert die vlakbij. En ze hebben geld opgehaald. En later kwam Lotte, de zus, kon er ook nog even bij staan. En uh, ze hebben daar uh, een anderhalf uur staan zingen. En wel geteld 110 euro opgehaald. Kom maar. Ja, dat is niet verkeerd, toch? Goed. Hartstikke goed. En ook nog Jeffrey van Zon uh, van Nieuw-Noord. Die heeft uh, uit Nieuw-Noord, die heeft statiegeldflessen opgehaald. 40 euro. En dat hebben ze allemaal weer in de collectebussen in de Hotstraat ergens uh, gedeponeerd. Want ja, goed, gelukkig regent het nu in Australië. Het ja. gaat iets beter. Maar, nou, die ik zag een foto uh, van mijn neef, ik heb een neef die woont daar. Ja. En, die zei al, en die liet dus inderdaad op Instagram uh, stukjes films zien dat het regende. Van, nou, gelukkig, hè? Nu uh, wordt geschenk het een geschenk uit de hemel. Ja, dat is wel ge heeft lang gewacht, was het geschenk. Ja, he, God, ja. He, dat, ja. Uh, ja um, wat ik al zei, Oranje Nassa is vorige week. Uh, Zaterdag Opnieuw heeft hij gepresteerd en heeft het schoolbasketbaltoernooi gewonnen. De meisjes werden tweede in de pool, die door de Hannies gastschool geworden werd. En de jongens werden eerste. Het leverde dermate veel punten op om voor de vijfde keer in successie het toernooi te winnen. Dus dat is wel heel leuk. En uh, sportwethouder Joop Berends heeft de bekers overhandigd... en had de eer om de beker met de grote oren uit te reiken... aan de aanvoerders van de na oranje Nassau school En de naam komt nu... Voor de tweede keer alweer op een nagelnieuwe beker. En als ze volgend jaar weer kampioen worden... dan is de beker opnieuw definitief voor ONS. Dus de, de sportiviteitsprijs werd uitgereikt door de sportraadslid Cor van Gelder. En voor, zowel bij de meisjes als bij de jongens was die dik verdiend voor de Mariaschool. Oh, okay. maar ja, hun denken krijgen uh, sportiviteitsprijs. Ik wil die gewone, ik wil die grote beker. Maar ja, ja, daar helaas. ga je gewoon naartoe. Volgende week. We volgende zijn allemaal winnaars. Trainers. Echt allemaal winnaars. Ja, ja. Oh, ik is word wel leuk om, de om de die... jeuk krijg ik ja, echt, uh... Eigenlijk heb je ook. Ja, maar die, het is best vervelend voor die mensen die niet winnen. Die gaan toch met een rotgevoel naar huis. Kunnen gewoon niet zorgen dat iedereen heeft gewonnen altijd. Ja, is toch veel mooier. Ja, allemaal een beker. Allemaal een beker. Nieuwe kaders voor het Watertorenplein. De OPZ, VVD en PVV hebben een overeenstemming bereikt. En opvallende elementen is, is in dat plan dat ze zeggen, geen vage bewoording meer, zoveel mogelijk. Het streven naar het minst gunstige, het meest gunstige... dat willen ze niet meer in die uh, bewoording hebben als ze iets beschrijven. Het moet gewoon strak geformuleerd zijn... En er is nu ook even naar het prijskaartje gekeken. Want ze zouden natuurlijk echt 300.000 euro uitdelen aan de architecten. Want die zijn natuurlijk tot elkaar aangekomen. Iedereen kreeg 100.000. Nou, daar hebben ze even, even kritisch naar gekeken. Ja, dat gaan we even niet doen. We gaan 100.000 euro mogen ze met z'n drieën verdelen. Dat kunnen we nog een beetje verantwoorden. Want tenslotte hebben ze... Met z'n drie gewoon vrijwillig een plan ingeleverd. Zij wilden gewoon streven naar die hoofdprijs. Dus die, on die onkosten die ze hebben gemaakt, die hebben ze even goed gemaakt. Dus ze krijgen in gewoon nog een klein beetje wat geld. En uiteindelijk uh, wordt er nu een duidelijk woonprogramma uh, uh, gemaakt: 30% sociale huur en 70% uh, commerciële inzet. En uh, part, uh, de watertoren, uh, ja, die mag uh, voor eigen ideeën gaan bouwen. Hij moet wel uh, rekening houden met de omgeving, moet er passen. Een de moet behouden blijven. En de bewoners, staat hier echt in... bewoners zijn nu wel het belangrijkste. Ja. Dus niet meer uh, wat de architecten bedenken. De architecten zijn ongeschikt aan de bewoners. Wat er nodig is. God, wat een klusse geweest allemaal. Hè? Uh, helemaal weer terug naar het begin. Nou, Ik vind het wel goed om uh, dit te horen in ieder geval. Goed, zover even de Zandvoortse berichten. Volgende uur hebben wij natuurlijk veel meer nog voor u klaarstaan. Even kijken of we nog wat dansbare muziek... op de vroegmorgen morgen aan u kunnen geven. Zandvoort, wordt langzaam wakker... Even lekker een riedeltje op de piano. Hier kan ik nooit bij stil blijven zitten, dus ik ga er even dansen. Kijk maar even op de webcam. Ik heb les gehad. My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 We hadden deze plaat al ontdekt. Deze Britse zangeres. Uh, ze komt trouwens uit Los Angeles. is op 5 mei, bevrijdingsdag. Ja. Is uh, geboren in 1994. Oh. Toen zat ik hier op plaatjes te draaien. Het is echt, uh, is echt een, maar, niet zo lang geleden, zeg maar. Ik, uh, ik nog niet. Ik nog nee. volgens mij in 2000. Ja, sowieso. Maar goed, uh, 1994 is uh, 25 jaar oud. En uh, Stop This Flame, dat is uh, de laatste hit single die ze heeft gemaakt. Uh, ja. Gemaakt, ja. ja. Ja, precies. Rustig. Ja, die branden worden langzaam in, in Australië. Dat spreekt natuurlijk nog ja, steeds. Gelukkig. Oh, ja, gelukkig. Ben ik wel blij ja. Om. Zeker waar. Goed, we kijken nog even in de, de wereld er allemaal, uh, wat er gebeurt. Heb je het een beetje gevolgd dat van Arthur Brandt... Ik vind dat altijd die man heeft altijd van die spannende verhalen. Vertel. is die kunstdetectief, hè? Die op ja. zoek gaat naar allerlei dingen. Hij heeft natuurlijk die twee hele grote bronzen paden van Hitler teruggevonden. Althans, dat zegt hij altijd. Hij had ze zelf gewoon. Ofwel, of wel of daar gemaakt. Ja, deze Ze waren, stonden ergens in een hele grote schuur... En dan zegt hij altijd dat uh, ja, hij was oude beelden aan het bekijken En toen zag hij op die beelden zag hij dat die paarden weg waren. Op de kanselarij, of hoe noem je dat waar het was in Duitsland. Uh, daar stonden weer die hele grote bronzen paarden. Ja. Paarden stonden daar. Die waren weg. En toen dacht hij: van, Hé, hey, die zijn toch eerder weggehaald dan eigenlijk dat Hitler. voordat hij van de troon gestoot werd. En toen is hij op zoek gegaan naar die paarden. Ik denk zelf dat het altijd andersom gaat. Ik denk dat je dan, hij komt die paarden tegen via een kunsthandelaar en denkt van. Oh, daar kan ik wel een leuk verhaal over maken. Dus dan ga ik dat terugwerken en dan ga ik oh, wel, wel. zeggen dat ik via beeld iets gezien heb. En dan ga ik op zoek naar die paarden. Maakt niet uit, het is hier gewoon een leuk verhaal. En nu had hij dus een of ander boek, een islam islamitisch boek, had hij. Uh, uh, een, uh, ha een. wat is het Haves. Haves had hij gevonden. Daar staan allerlei versen in van een of ander geleerde die hij. Uh, die heeft hij ooit uh, uitgesproken. Zelf nooit opgeschreven. We hebben andere mensen van hem opgeschreven. Het is een heel oud boek. En iemand had het dus zeg maar gewoon in bezit. En uh, die persoon die hem in bezit had. Die wist niet dat het gestolen was. Die, die heeft het uiteindelijk teruggegeven aan deze Arthur Bront. En uh, die heeft het uh, uiteindelijk teruggegeven aan de... Aan de eigenaar. Dus ik vind, dat spreekt tot de verbeelding. Deze, deze man is deze Arthur Brandt, Hij heeft meer dingen opgelost. En hij is met verschillende zaken bezig. Ik vind het, uh, je, dat. je zegt jou niks dus blijkbaar. Nee. nee. nee, nee, okay. nee sorry. Ja, sorry. <laughs> Heel veel Blijf. dingen uit de oorlog weet je ook weer terug te halen. En terug te brengen naar de eigenaar. Oh. Ja, ja. Nou, ik mijn geheugen is ook al uh, voornaam en dat soort dingen niet goed. Oké. Okay. Heb, heb je geen kat? Dat begrijp ik geen kat. Nee, dat je geen kat thuis hebt zitten. Dat je denkt van, heb ik er nou eten gegeven? Oh nee, nee. nee daarom dat... is het beter. Dat ik, heb niet, ik hoef alleen mezelf eten te geven. Okay, nou goed. Dat scheelt een heel stuk. En dat onthoud je wel, hopelijk. Dat onthoud ik redelijk ja, goed. Ja, goed. Ja, ja. Nou, ik heb hier een leuk bericht over... Uh, dat, uh, wat zijn nou de beste landen ter wereld om je kind op te voeden. Oh ja. En uh, er is een jaarlijkse rapport geweest... Best Countries Report, uitgevoerd door de US News and World Report... en de Wharton School, de business school van uh, Pennsylvania... En het blijkt dus dat de Scandinavische landen heel goed scoren. Want in Denemarken, Zweden en Noorwegen... hebben ze zo veel langer moederschapsverlof. En ze bieden gratis kleuteronderwijs. En hebben goede uh, openbare onderwijssystemen. En uh, ter vergelijking, België werd dus niet opgenomen. Maar als ouder kan je in België vier maanden... ouderschapsverlof opnemen. En in Zweden krijgen Nieuwbakkenouders... 480 dagen verlof. Ik vraag uh -huh. me af of dat uh, inclusief is. de weekends is. Ja. Want, dat is, oh. want dat is nog veel meer. 16 ja, dus ja, ja. maanden in totaal. Ja. En de top 5 werd vervolgd door Canada en Nederland. toch wel respectievelijk op de vierde en vijfde plek. En dan heb je daarna Finland, Zwitserland, Nieuw-Zeeland, Australië en Oostenrijk. Maar ja, er zijn meer dan 20.000 mensen uit 73 landen bevraagd. En uh, ook uh, over opvoedingstips en uh, het zorg voor mensenrechten. Gender gendergelijkheid. Gendergelijkheid. <lacht> dat is mooi. Hoe doe je de kantoon? Dat scheelt altijd weer. Ja, gelukkig gevoel, ja. inkomensgelijkheid, et cetera. Maar het is een leuk, uh, leuk bericht. Het is de beste land ter wereld om je kind op te voeren. moet je toch naar uh, Scandinavië. Maar ik denk wel zelf, maar ja, ik vind het daar in de winter zo donker. Dus daarom doe Ja, is het echt zo dat het zo ontzettend uh, donker is? Daar valt op een moment in niet elk land. Het is toch meer... Uh... Scandinavië? Ja, yeah? dat is ja, toch... Veel. Ja, bovenin komt er zo bijna niet boven de horizon uit. In de ja, eens, hè? Ja, ja, precies. Dus met twee uur per dag is het licht. je ja, overdrijft ook wel een beetje, denk ik. Nou, nou ja, ja. We zijn wel bezig in Nederland met sowieso die toeslag, uh, toeslagen. Weet je, uh, kindertoeslag en uh, uh, uh, ouderbijslag. Weet ik, wel allemaal wel toeslagen. Ik heb er nooit verstand van. Doet, uh, ik heb thuis een secretaresse die dit altijd regelt. Daar willen ze van af eigenlijk. Ze willen eigenlijk alleen maar gewoon uh, dat het goedkoper wordt. En dat je bijvoorbeeld uh, gratis kan reizen. Of dat je bijvoorbeeld uh, gratis kinderopvang hebt en als mensen dan heel veel geld verdienen, dat ze dan zeg maar iets moeten betalen om dat uiteindelijk mogelijk te maken voor, nou ja, voor anderen, zeg maar. daar willen ze meer naartoe. Want anders, ja, maar die toeslagenwet, dat is toch best wel een gedoetje. Hè? Dat hebben we wel gemerkt uh, ja. uh, eind vorig jaar. Dat was best, daar zijn ze nog steeds mee bezig met de Belastingdienst om dat recht te trekken. Dus, uh, nou goed, dit is net zoals in Zweed. In Zweed is het dus blijkbaar al gratis, de kinderen. En daar hebben ze ook heel veel vrije dagen. Bizar! Echt, wie betaalt dat dan ook? Zijn het weer die rijken die er betalen? Ik heb geen idee. Nee, maar ja, er... ze hebben daar ook volgens mij toch dat, uh, dat je iedereen een basisinkomen heeft en zo. Ja. Dus misschien dat ze dan gewoon alleen het basisinkomen krijgen. Ja. Zo. En ze werken uiteindelijk tot een zeventigste of zoiets. Ik heb geen idee. Dat zou moeten eigenlijk al. Nou goed, de levensstandaard is misschien laag. Dat zou ook nog wel ja. kunnen. Nou goed, zover even de berichten. Hier lekkere muziek op de vroege morgen. We hebben Toemakleef, de houende Hum. Hall of Fame. Toeback leeft op CFM. Ja, klopt. To op uh, CFM. Oh, ook zit ik op CFM. Oh, dat wist ik niet. Oh, moet ik even wennen nog? Want ik zit hier nu niet zo lang. Dat scheelt natuurlijk ook wel weer. Goed. Hallende ham en hall of veen. Het doet echt ethisch aan, maar ik vind het echt een leuke plaat. Wat een kut Ik kan het niet iedereen uit zijn zin maken. Hou eens even lekker op, joh. Goed, we scrollen schoon over internet. En we kijken even in de kranten. Wat er allemaal te lezen valt. En onder andere, ja, we hadden het net over de afschaffing. We zitten, zitten wel elkaar nu te bevragen. Heb jij ook. Uh, uh, een toeslag op dit, een toeslag op dat. Niemand schijnt het te weten. Ik weet het ook niet. Mijn nee, vrouw uh, regelt het thuis al. Nee, ik heb het echt uh, de wisten, niet Wat voor toeslag je allemaal kreeg. Wat zegt u? Als jij zeg gewoon de, de zorgtoeslag. Ja? Yeah? Uh, die krijg je dus uh, waarin je maximale inkomen zonder toeslagpartner mag... Uh, uh, als je daar boven zit, boven de 30.481 euro. Ja? Yeah? Maar dat is volgens mij bruto. Dan krijg je, dan krijg je het niet. En als je... Samen, samen meer dan 38.945 euro uh, als dus, inkomen heb. Oké. Okay. Samen. Oh, samen. Dus uh, ja. Nou, ik denk niet dat ik daar. Uh, nee. Ik ben bang dat ik daar wel boven kom. Oh, nou dan heb je het goed, jongen. Ja, ik, hoor, ik heb niks te klaar gezegd. Nee, nou, om even, maar even wat, nog wat paniek te zaaien. Dat is altijd leuk om te doen. Ik bedoel, uh, is het het einde van de wereld? Nee, maar het schijnt wel weer een nieuw soort virus uh, rond te hangen. Dat is namelijk de, de. Ik moet even kijken op het lijstje. Het is een bepaald soort virus wat nu uh, overgegaan is van dier. Het ging alleen van dier naar dier. Maar nu schijnt het van dier op mens te zijn overgegaan. Het is de. Wat heb ik nou net? Het coronavirus. Nee. Euh, nou, ik kan het niet meer vinden in mijn lijstje. Maar goed, het is een of andere virus waardoor je benauwd raakt. Het is op een of andere markt in China. Is het. Uh, was het de heersende daar? Uiteindelijk heeft een. Uh, uh, Wuhan. Daar is het in de Chinese stad Wuhan Is het van uh, dier op mens overgegaan. Uh, het is dus een long virus. Je kan er heel erg uh, benauwd door raken. En uh, gewoon mens kan dat overleven. Daar zijn medicijnen voor. Maar mocht je zelf een beetje ziek zijn. Dan kan het dus fataal gevolgen hebben. En, uh, ze zijn nu fanatiek mee bezig. En, uh, uh, ze hebben al twee mensen gevonden die dat virus hebben. Die niet op die plek zijn geweest. In China, bij die plaats, Wuhan. Maar ze uh, dus denken, van, is er nou toch weer van mensen op mensen te gaan? Of is er toch misschien een dier geweest die hun hun besmet heeft? Maar goed, het denk natuurlijk aan, sna aan, aan Snars, weet je. Aan die Snars-virus. Nee, Sars. Nou, oh. dat, dan denk ik. dat denk ik natuurlijk ja, dat ging ook in twee. Denk aan Snorst, denk ik aan uh, ik Harry ik Potter. Ja goed, Harry ja, dat is het. Potter. <laughs> Aan wie? Harry Potter, een Snorst en een met dat het uh, zwerkballen, weet je? wel. Oh dat, oké. Oh, nee. nee, dit is uh, ooit sasendrokken ooit uh, van 2000, uh, 2003 overgesprongen van vleermuizen naar de munt. Dat was nog een heftige virus trouwens. Maar ik heb nog steeds de naam van de virus niet kunnen achterhalen. Het is dat voor een verraderheid eigenlijk. Ja, iets met, uh, met uh, Coroluma. Cor ja, cor Coro, Coro. coro nog nee, iets. Dat, ja. Ja, mat. goed. Ja, maf. Uh, goed, Coro. coro, coro coronavirus. Coronavirus is het, nee. ja. Corona, goed. denk aan het bier, corona. Nou, dan uh, doe maar. Doe maar een biertje. Ja, ja. ja goed. Dit is het laatste jaar dat we ook met z'n allen drinken natuurlijk. Althans, dat we ja, drinken dus met. Met alcohol erin. Want de ja, ik heb alcohol... nog steeds niet gedronken. Hè? De, nee? met, uh, je hebt natuurlijk de Ik Pas uh, maand. Yeah. En het is alweer de 18e. Hè? En dat schiet al op. Dus over twee weken heb ik ook iets gezelligs. En dan ga ik gewoon. Uh, Huppakee! Ja, ik ga naar Portie en Best uh, bij Pathé. Dan gaan we daar, uh, zijn we live connected met New York. Yeah. En dan krijg je een, een glaasje bubbels vooraf en zo. Het nou, is wel leuk om het einde van uh, deze maand. Uh, want dat is 1 februari dan, dus dan mag het weer. Ja, precies, dan gaan ze weer. Wel nou, lekker idee, ja. Yeah, hoor je nou, ja, hoort even van de champagne. Yeah. Het, ik moet zeggen, Champankje. het kost me geen moeite. Het, huh? Ik heb het een jaar geleden ook gedaan, toen was dat lastiger dan nu, want nu weet je gewoon wat er komt. Ja. En het voelt gewoon goed. Weet je wel. Ik, uh, ik, ik heb er geen moeite mee. Leuk nee. Nou, ik, ik, had, ik had twee biertjes. Echt van grote bellen gedronken. Toen dacht ik van, oh, de volgende dag dacht ik, jezus. Van die kanonnen? Van die grote kanonnen, ja. Oh, met heel veel. ik uh, ja, kon net aan thuis komen. Gelukkig slaap ik op de benedenverdieping. Dus ik kon echt uh, zo kruipend zo in een bed. Maar de volgende dag dacht ik van, dat doen we niet meer. Maar ja, goed, dat is wel... Volgende week ben ik dat weer vergeten. Dan ben ik blij, hè? Of ja. ben ik bang. Dat, dat gaat natuurlijk niet vast blijven. Nou, ik slaap wel goed hoor. Maar weet je, het is, ik dronk ook niet iedere dag. Dat scheelt. De mensen die echt lekker uh, altijd in de kroeg zitten en zo... dan is dat lastig. Ja, zeker. Dus al die andere mensen die willen graag dat jij drinkt... dan kunnen zij ook gewoon drinken. Want uh, anders voelen ze zich schuldig. Oh, lekker. Dat is de ja. groepsdruk. De groepsdruk. Ja, ja, nou, dat, dit jaar gaan we het met z'n allen aanpakken namelijk... Het. Drink drinken is het nieuwe roken. Ja. En het moet binnenkort gewoon eens afgelopen zijn met die zeg. Oké, okay, Off Montreal. Dit is een uh, nieuw beentje. Nee, uh, uh, sorry. Is een oud beentje met een nieuwe plaats. En uh, dit is leuk. Piece of a freak. Oh. Piece of Freak. Ja, ze hebben af en toe weer een nieuw plaatje uit. Dat doet altijd ethisch aan en daar ben ik een grote fan van. Maar dat hebben de luisteraars wel in de gaten door de jaren heen, denk ik. Dat ik echt een uh, zwak heb voor de jaren tachtig. De sound, de synthesizers. En af en toe een je een snerrende gitarre doorheen. Dat maakt het allemaal wel zeer aantrekkelijk. Gisteren hebben we televisie te kijken. En lukken. op 1 heb ik dan gekeken. Even Jinnik is een beetje uit beeld geraakt. Ik uh, volg die zwerging met. Dat was jammer. Oh, ik heb gisteren wel zitten kijken. Even. En waar ging het dit keer over? Um, ja, heel veel ja. indruk gemaakt. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. het <laughs> ja, is wel weer zo. Ja, ja goed, op één doet het best goed. Ja, zeker. Doet het, doet het helemaal niet slecht. Maar het is gewoon een beetje jammer, want voorheen had je dus uh, dat er wat, wat meer tijdverschil tussen die twee programma's zat? Ja, ze hebben exact gelijk. De een is begonnen om kwart over tien, de ander begon om kwart over tien, de ander om half negen. Nou, Daar is uit. Maar ze begonnen steeds eerder, even net voor elkaar. Denk, doet dan geen reclame, de ander doet ook geen reclame. En nou, nou ja, ze zitten nu een beetje op echt precies dezelfde tijdsbestek. Ja, dat is jammer, want op zich kan bijvoorbeeld twintig over tien of zo, half elf of zo. Ja. Dus uh, nou goed, de afgelopen week heb ik ook, ook een hoop te doen over. Um, over die. Ja, de. De, de, de Villa-moord. Ik weet niet of je het gezien ja, hebt. Ik heb het gisteren al gezien, ja. Fragmentjes ervan zitten kijken. Ja. Het is echt bizar. Wat een, wat een fout gewoon van justitie geworden. Het zijn dezelfde mensen die ook gewerkt hebben aan de puttense moordzaak. Ongelooflijk. En gisteren een reconstructie van zo'n echtpaar die dan. Uh, en met, niet met DNA, maar wel forensic detective zijn dat dan. Heb echt... je gezien hoe mooi die woonden daar? in Amerika? Ja. Wauw. Dat is niet verkeerd, hè? <laughs> nee, echt niet. Nee, bij zijn oud pistool gaat hij dan buiten, in de tuin gaat hij dingen uitproberen. En kijk, zo ziet het er dan uit Als het een schamschot is en zo, als het er doorheen schiet. Nou, ik vond het echt... Uh... Je hebt helemaal gekeken? Nee, niet helemaal. Ik heb er nog geen geduld. We duwen het even te lang. Ja, dan. dat had ik ook. Ja, maar er zijn drie afleveringen, van. Dus ik denk dat ze nog... Dat die andere twee, daar heb ik te kort van gezien. Daar wil ik nog even doorheen scrollen, zeg maar. Oh, okay. het is, uh... Maar goed, het moet wel even Echt het licht worden gehouden, hoor, de manier van uh, interviewen of hoe noem je dat, ik weer martelen, waterboarding. Ja. Nee. Goed, goed. Kijk, goed. Verhoor. Ja, dat was het. Ze noemen het verhoor, maar ik dacht dat het waterboarding was. Ja, bijna. Ja, koffie werd gevoerd en uiteindelijk stikte hij bijna. Toen zei hij: Oké, okay, ik heb het gedaan. Zoiets was dat. Ah. Of is het mijn fantasie nu helemaal opgelopen maar ik vind het wel ongelooflijk, dat, uh, het wordt nu allemaal opgenomen... Ja? dat ze dan nog deze praktijken hebben, want het kan allemaal naar buiten komen. Ja, hoe ze ervoor horen, dat, dat, dat, dat kan gewoon niet. Nee, dus iedereen nee. kan zich dan nou tegenweren. Nou ja, het waren natuurlijk ook wel die mensen die vast hebben gezeten... ook als je hoorde, na al die jaren spraken ze nog slecht Nederlands. Dus ja. ik kan me voorstellen dat je destijds helemaal uh, niet uit je woorden kon komen natuurlijk. Dat je helemaal vast zat Die je nou eh, doe maar, hoeveel jaar krijg ik? Goed, dan ben ik wel chauffeur dan zeg ik dat die anderen het gedaan hebben. Zo is het plusminus ook een beetje gedaan, natuurlijk. Nou goed, we gaan even op naar het nieuws van 9 uur. Na 9 uur hebben we een stukje geschiedenis. Het is vandaag natuurlijk 18 januari. En je merkt het zo, spreek je zo, tweede gedeelte. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van...